4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij Hulst in Zeeuws-Vlaanderen heeft een onbekende automobilist... vannacht een fietser doodgereden. Een andere fietser ligt gewond in het ziekenhuis. De automobilist is na het ongeluk doorgereden. Voorbijgangers zagen de gewonde fietser liggen... langs de provinciale weg tussen Hulst en Axel. Hij was verdwaasd, maar wel aanspreekbaar. Even later vonden ze ook het lichaam van zijn overleden vriend. Vermoedelijk kwamen de fietsers van een popfestival in Hulst... De politie is op zoek naar de automobilist. Volgens een woordvoerder moet hij iets van het ongeluk hebben gemerkt. Hij mist een buitenspiegel en heeft zeker één kapotte ruit. In Egypte hebben betogers een kantoor van presidentskandidaat Ahmed Shafik bestormd. Ze vernielden er meubilair en computers. Shafik was de laatste premier onder president Mubarak... en is één van de twee overgebleven presidentskandidaten... De betogers zijn bang dat Shafiq als hij wint, gratie zal verlenen aan Mubarak. Het campagneteam van Shafiq spreekt dat tegen. Mubarak werd gisteren tot levenslang veroordeeld... voor zijn rol in het bestrijden van de volksopstand vorig jaar. Veel Egyptenaren hadden liever de doodstraf gezien, wat de aanklager ook had geëist. Op het Tahrirplein in Cairo en op andere plaatsen in het land... kwamen tienduizenden mensen bijeen om te demonstreren tegen het vonnis. Bij een schietpartij in Canada is zeker één dode gevallen. Dat gebeurde in een winkelcentrum in Toronto. Acht mensen raakten gewond, twee van hen zijn er slecht aan toe. Rond etenstijd opende een onbekende schutter het vuur... bij het horecagedeelte van het winkelcentrum. Daarna brak paniek uit onder het winkelend publiek. Enkele slachtoffers werden onder de voet gelopen. Het Eaton Center is het grootste winkelcentrum in het hart van Toronto. Het is ook populair bij toeristen. Het weer, het is op de meeste plaatsen regenachtig. Ook overdag valt van tijd tot tijd regen, vooral in het zuiden en midden van het land. Het wordt 12 tot 15 graden. De komende week vrijwel elke dag kans op regen, maar de temperatuur loopt weer wat op. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. BNN, BNN. 4.7 Het Drie minuten over vier en je luistert naar 4-7 hier op Radio 1. Hè? Ging het, Frank? Ja, leuk. Ik vond het echt te gek. Ja? Ja. eerste keer, hè? Ja, heb ik niet gezegd. Stond het op je bucketlist? Ja, ja, ja, zeker. Ja? Ja. Van en wanneer dan? Ik denk toen ik 4,5 jaar geleden bij BNN kwam, toen ja. wilde ik heel graag presenteren wel. Ja. Toen is dat een beetje naar de achtergrond gezakt. Ja, Veel wij achter lachen zei, <laughs> Jij presenteert. Ik had een heel erg Amsterdamse accent toen <laughs> ja. ik bij BNN kwam. Toen praat ik echt zo en zei ik done and fun en cause en tomaat. <laughs> maar uh, nee, ja, ja, deze kan ik. Wacht, ik streep me meteen af. Hup. thee, weg is gedaan. ie. Gedaan. Ja. Wat staat er nog meer op, denk je? Um, ik heb erover nagedacht tijdens Christian Bonenbakker. <laughs> tijdens het NOS Journaal. Ik zou heel graag een baard willen hebben. <laughs> ja. Ja, maar echt. Ja, oké. Okay. Ik heb een heel slechte baardgroei. En ik hoop dat ik uh, ooit nog een keer een echte baard krijg. Ja. En, want dat kwam eigenlijk het eerste in me op. Dit was een beetje de grappige. De baard. Ik zou heel graag. Ik, ik, speel, ik, speel, ik maak muziek. Ja. En ik speel sinds een half jaar, drie kwart jaar weer in een beentje. En ja, uitverkocht Paradiso. Ja? ja. Uitver en dan? Ja, gewoon, gewoon dat daar staan. Een uitzinnige massa die dan helemaal los gaat als jij dan uh, een nummer speelt. En je drumt toch? Ja, ik denk. Ja, dus en dan zou je dan je, je drum achteraan zetten, zodat andere mensen toch een beetje gaan shinen. Of. Uh, nee, nee ja, dat is het enige nadeel van dat ik drum. Als ik had kunnen zingen, yeah. had, ik dat, had ik dat zeker gedaan. Ik was heel graag een frontman geweest. Yeah. Maar ja, een drummer is nou eenmaal een beetje op de achtergrond. Ja, je kunt vaak niet de drum vooraan zetten. Nee, nee dat zou ik ook niet doen. Nee. Ik sta wel een keer op of zo. Yeah. Ik heb heel lang blond haar en als ik dan sta, dan is het zo. En wat zou dan uh, de zangeres. je hebt een zangeres toch? Ja, een ja. beetje. Wat zou dan de zangeres uh, moeten, moeten zeggen als ze je voorstelt? Want dat, dat doen ze altijd, hè? De, de band voorstellen. Hoe, uh, hoe zou ze dat dan moeten doen? Ja, gewoon... Dit is Frank, onze drummer. Ja, gewoon dit... Niet meer in uh... Misschien een telefoonnummer voor de vrouwtjes? <laughs> ja, ja, dat zou kunnen. Ja, ja, nee, ja, ja. ja en, ja, en uh, misschien... Ik, wat ik zei, ik zou wel op willen staan... En misschien even mijn lange blonde haren uh, willen of ofzo. Ja. Dat, dat je iets achterlaat. Ik heb er ook even over nagedacht. Ja. Gisteren, de hele dag, zaterdag. En, uh, en toen dacht ik ineens, toen zat ik zo de Hilversum heen te fietsen. En toen bedacht ik me ineens van, oh ja, dat zou ik graag nog eens een keertje willen doen. Je hebt in Hilversum heb je een, uh, heb je een, uh, een oude haven... Ja. Uh, je hebt ook de nieuwe haven, daar, uh, daar zijn allemaal dingen bezig en zo. En daar komen ook wel wat, wat kleine scheepjes uh, komen daar dan, uh, aan om, om, om, weet ik veel, uh, stenen in te laden of zo. Het is echt piepklein ding. Het is niet echt een haven. Okay, je kunt dan, volgens mij kun je dan de, de, vanaf daar de vecht op varen of zo. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Echt een industriehaven is het. En die oude haven is ook een industriehaven. Alleen die, die ligt eigenlijk op een best wel mooie plek, zo'n beetje tussen, tussen noord en zuid in. Dus precies midden van, van Hilversum. En daaromheen hebben ze op een gegeven moment een soort skatebaantje neergelegd. En uh, uh, uh, nou, er zit toch een beetje grasveld en zo. Het is hartstikke mooi het gebied, is een heel lang, heel lang gerekt haven. Maar gebeurt er nog wat, ondanks dat het de oude haven is? Nou ja, is. ik daar dus een paar weken geleden fietsde ik daar langs en dan lagen allemaal mensen lekker in het gras en zo. Dus dat was hartstikke leuk. En toen dacht ik ineens van, als ik, ik wil eigenlijk wel uh, van de oude haven een zwembad maken. Hè? Ja. Maar waar moet je dan in zwemmen? Nou ja, het is dus. De, de, er is dus uh, je moet je voorstellen, het is een, uh, twee, aan weerszijden een, uh, een grote, grote heuvel eigenlijk met gras. Ja. En uh, daarachteraan uh, kun je fietsen en zo. En, uh, en hardlopen en weet ik veel wat. Een soort park? Uh, het is een soort park. Het is een, een soort langgerekt, smal park. Ik denk dat het een metertje of 150, 200 uh, breed is. En dan vrij langgerekt. Ik denk wel, een oude huisje zo. Oh, ik denk misschien wel 800 meter of zo. Ja, ja, ja. En dat is allemaal water. Dus wat ik dan zo doen is al dat vieze water wat er nu is, het is natuurlijk een beetje smerig geworden door de jaren heen, allemaal eruit pompen en dan nieuw water erin schoonmaken. Even allemaal trappetjes aan de zijkant maken, ja. duikplankje erbij, want het is hartstikke diep. Namelijk nou, het is een haven, dus moest vier zijn heen, moest er Moesten echt enorme vrachtschepen doorheen vloeien. Ja, ja, ja, precies, die kwamen er allemaal aan en dat stopte. Maar het is, er, het is een perfect, het is een zwembad, alleen er wordt nog niet in gezwommen omdat het gewoon smerig is. Dus ik zou graag uit die oude haven al het water eruit willen halen. Nieuw water erin. Trappetje aan de zijkant. Duikplantje, een duikplankje op de kant timmeren. En dan uh, een zwembad van maken. Maar kan dat ook? Nou, dat weet ik dus niet zo goed. Maar het is, het is sowieso waterdicht. Want er zit nu ook al water in. Dus ja. dat zou in principe moeten kunnen. Ehm. Um, maar of het, of het praktisch mogelijk is, dat, dat weet ik eigenlijk niet. En het, ik denk dat er qua gevaren ook nog misschien wel wat, ja, uh, wat... Want het is een hele hoge wand. Dus je moet wel het water die, uh, hoog hebben, hè, dat je makkelijk eruit kunt komen. En je moet veel trappetjes hebben aan de zijkant. Maar op zich... Ja, het klinkt wel echt heerlijk. Er, ja, er moet echt heel veel water bij ja. en heel veel water uit... omdat het allemaal een beetje smerig is geworden. Maar het, je kun, zou het zo af kunnen zetten op een of andere manier. En dan heb je dus een openluchtzwembad midden in de stad. vet, Ja. Het is toch cool? Ik vind het een ambitieus plan. <laughs> ja. Moeten de dingen die op je bucketlist staan, dus op je to-do-lijst voor je dood, moeten die uh, reëel zijn? Of mag je dromen? Nee, je mag ook heel graag dromen. ik denk dat dromen. dit niet gaat gebeuren. Nee? nee? nee. Nou ja, het speelt nu een paar weken door mijn hoofd. En ik denk van, nou, waarom zou ik dat niet een keertje kunnen proberen? Dan schrijf ik een briefje naar de gemeente van, yo, uh, Hilversum, is dat niet een goed idee? En ja, ik zou het dan, te gek in mijn hoofd stuur ze dan terug. Nou, meneer Iking. Ga je gang. Ga gang? Ja, haal een gietertje en ja, uh, vul het bij. Nou ja, nee, je mag zeker dromen in je bukker. Het is wel lekker om even weg te dromen. Ja, ja, precies. Alles kan eigenlijk. Ik heb op vakantie ga je. Misschien wel graag nog een wereldreis maken of, uh, of, uh, of juist naar Noord-Korea of zo. Zo'n gek land, dat kan natuurlijk ook. Of misschien wil je ook wel iets onrealistisch uh, regelen, zoals ik graag wil. Uh, laat het even weten. 0801121 Misschien wil je wel een radioprogramma presenteren. Dat kan ook natuurlijk. Hè. Dat, uh... Of een tv-programma. Wil je graag dolgraag beroemd worden? Ifonie, De nieuwe Ifonie. De nieuwe Ifonie, De <laughs> nieuwe tv-show presenteren. Dat soort dingen allemaal. Ik hoor het graag van je. 0801121 Dus 0801121. Dankjewel, Frank. Ja. Want leuk dat je er was. Ja, ik ook. Heel veel succes tot zeven uur. 0801121. Give me a second eye.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 En je voelt als een down. Ik carry je home tonight. Miljonair Edward Cole en arbeider Carter Chambers ontmoeten elkaar op een speciale kankerafdeling in een ziekenhuis. Beide mannen zijn terminaal ziek en hebben niet meer lang te gaan. Toch hebben ze beiden nog genoeg dingen die ze willen gaan doen. Op een dag besluit de oude tweetaal om uit het ziekenhuis te ontsnappen. om de lijstjes met dingen die ze ooit nog hadden willen gaan doen, uit te voeren. Dat is de bucketlist. Het is een film. <lacht> en daar kwamen we net achter. daar had niemand aan rekening mee gehouden... dat Bucket List ook een film is met uh, Morgan Freeman. En met Jack Nicholson ook zit erin. En Sean Hayes in de laatste... Oh, ik heb geen idee wie dat is. Maar het uh, gaat dus over dingen die je graag nog zou willen doen... voordat je overlijdt. Nou, dat kan echt van alles zijn natuurlijk. Hè. Ik bedoel, er, er is echt... Alles kan. Lekker dromen over dingen die je nog wil doen. 0800 1121 0800 Angelique, goedemorgen. Even kijken waar Angelique is. Angelique, liefst op lijn 2. Even kijken hoor. Nee, ik kan het niet bereiken. Okay. Hey Angelique. Hallo. Hey, daar was je. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen ja. uh, uh, hoe is het? Het gaat lekker. Mooi Dat zo. Lekker. Gelukkig, gelukkig. Hey, wat staat er op jouw bucketlist? Wat zou jij ontzettend graag nog eens een keertje willen doen voordat je, voordat je doodgaat? Het is best wel lastig, het zijn zoveel dingen, maar een grote wens die ik toch wel heb, mm -hmm. is ooit, ik heb nog geen kinderen, maar als ik kinderen heb, ja. dan hoop ik dat mijn ouders beiden nog leven. Ja. En dat ik dan met de hele familie, met mijn ouders en mijn kinderen en mijn man en iedereen, broertjes, op reis kan gaan. Dus met he een hele reis ja. naar, naar onder andere het geboorteland van mijn moeder. en... Gewoon naar allerlei landen, met een hele, als een soort dik family. Oké, okay, dus, dus dan als een soort van homeloonachtige situatie. <laughs> nou, ik hoop dat niemand achterblijft dan. <laughs> ja, <he. laughs> Inderdaad, zo, met gewoon met z'n allen weg. Oh. Hmm. Maar, en dat is best wel tricky. Ja, ja dat kan me voorstellen. Ja, want, bedoel, ik kan me voorstellen dat dat leuk is, maar aan de andere kant kan ik me ook heel goed voorstellen... dat, dat uh, als het iets spanning oplevert, dan is het wel een hele familie op vakantie. Ja, dat, dat is wel weer waar. Maar waarom het op mijn lijstje staat is vooral omdat ja, mijn vader, die is iets, iets, iets ouder, die is wel in de zeventig. Mm -hmm. En ik heb nog, ben nog voorlopig even niet van plan kinderen te krijgen, dus tegen de tijd dat ik ze heb, want mijn vader behoorlijk oud, dus daarom is het ook een soort wens dat ik dat nog mag meemaken, ja, ja. Dat we dat met z'n allen kunnen. Ja. En, dan, en met hoeveel man zal het dan ongeveer zijn, denk je? zo kijk drie ik hoop op twee kinderen zes zeven na nou een stuk zijn familie een stuk of twaalf man twaalf man en dan in, ja. een, in een busje rondrijden ergens naartoe of moet je ook nee, nog een vliegtuig pakken wel een vliegtuig okay. en, en met een beetje geluk ben ik dan heb ik genoeg geld en dan heb ik eigen vliegtuig <laughs> oh ja ja nee precies als je toch een bucketlist aan het maken bent dan kan een eigen vliegtuig ook nog wel op ja tuurlijk daarom en, en uh, waar, waar gaat de reis dan naartoe wat is dan het eerste land dat je aan gaat doen ik denk het eerste land Suriname is ja dat is het geboorteland van mijn moeder. Ja. En, nou, het Nederland van mijn vader. En dan uh, mijn schoonfamilie komt uit Ghana. Mm -hmm. Ik heb ook nog wel naartoe willen. <laughs> ja. En ik denk dan gewoon een beetje Azië. Dat ik nog graag zie, eigenlijk, maar iedereen dat wil, zou willen. Ja. Persoonlijk gaan we gewoon met z'n allen naartoe. Oké, okay. ik kan me ook voorstellen dat je dan uh, enorme discussies krijgt. Want dan, goed, nou ja, het eerste land, hè, daar kom je nog wel uit. Want dat, uh, dat, ja. dat, dat bespreek je als je thuis bent. En dan, goed, ja, Suriname is dat dan een mooi stadpunt eigenlijk en zo. Mm -hmm. Maar ja, dan zit je op Suriname en dan gaat men, oké, okay, waar gaan we nu naartoe? En dan zegt de een, ga naar. En dan zegt de ander, nee, Azië. En de andere zegt, ik wil wel, nee, wel nee, heel graag een naar permanent altijd, dank je. Ja. Dan wordt het lastig. Ja, ja. Lootjes, zou ik zeggen. Ja, ja. Uiteindelijk kan de familie <laughs> dan toch nog uit elkaar vallen natuurlijk. Ja, nee, maar op de bucketlist gebeurt dat niet. Ja. Ging je vroeger ook altijd op vakantie met je ouders? Ja, ja? eigenlijk wel. Om... Ik, ben, um, ik ben bijna nooit in de eentje met vriendinnen op vakantie geweest. Oké, okay. altijd met, uh, met, met vader en moeder? Ja, ja, tot je... de zeventiende nog. Oh, Oké, okay. ja, nee, nou, ook... ik ging ook. naar in Frankrijk. Ja, ja, vond je dat dan niet gek dat je dan. Uh, want op een gegeven moment ben je, ben je op zo'n leeftijd dat, uh, dat, dat veel mensen inderdaad uh, op zichzelf gaan op vakantie, niet mm -hmm. meer met ouders. Maar jij ging dan nog mee met je ouders. Vond je dat dan niet een beetje, ja. beetje gek gevoel of zo? Eigenlijk niet. Want we konden, ik, mijn broer en ik konden altijd ons gang gaan. En we kregen gewoon geld van onze ouders. Mm -hmm. Dus ja, we, we deden toch wel ons eigen. Uh, een okay. dat niet eens gek. Nou ja, kennelijk heb je er ook een uh, goed gevoel bij, want je wilt nu uh, de hele bub zo weer opnieuw meenemen in je eigen vliegtuig. Ja, dat is een leuke tijden. Dat dus, moet uh, ook een beetje herinneringen weer ophalen misschien. Ja, dat is Ik Vind het een mooi lijstje. Weet je wat, ik ga een bucketlist aanmaken hier uh, van 4-7. Nee, nee. Dus de 4-7 bucketlist, en dan zet ik die van Frank op. Die uh, wil een uh, vol paradies zo graag hebben. Nou, dat was ook mijn mens. Oh, ja, ook, ja? ook een, als zangeres of als iets anders? Als uh, club-dj. Als club-dj. Dus ja. uh, uh, plaatje draaien eigenlijk. Ja, ja, ja. Oké. Okay. Wat is dat toch van mensen dat ze dolgraag uh, andere mensen willen vermaken? <laughs> ja, ik, ik, ik zou het niet weten inderdaad. <laughs> ja, dat is toch graag. Volgens mij, ik denk dat als ik, uh, als ik een rondje doe en ik zie ook, uh, zie ook wel wat dingen voorbij komen... dan mm -hmm. zijn er toch veel mensen die dan toch heel graag op een podium willen staan voor, uh, voor tienduizenden mensen. Ja, ik, vanuit mij is het vooral... Als je zoveel goede muziek kent, dan wil je het liefst met iedereen delen. En iedereen laten weten van dit is goede muziek, luister hier naar. Hmm. En dat kan jij ja, die weg. Ja, precies. Ja. Maar ja, ja, precies. Je kunt ook een website beginnen natuurlijk, maar dat is toch net iets anders. Want je wil wel erkenning ja. of zo. En je krijgt natuurlijk erkenning als mensen zo naar je juichen. Precies. Wat voel je zich Oké, okay, dan heb ik dus Vol Paradiso spelen. Uh -huh. En dan heb ik zwembad maken van Oude Haven. <lacht> <lacht> niet voor mij. Uh -huh. En dan heb ik bij jou heb ik met de uh, hele familie Plus. Nog te maken, kinderen, <laughs> te maken, kinderen op vakantie, op reis, hè. geen vakantie, yeah. maar echt een wereldreis eigenlijk. Yeah. En dan ja. zet ik er ook even club DJ worden, ja. ja. Staat genoteerd, Angelique? Dankjewel. Nou, jij bedankt. En, uh, ik... Bedankt voor het <laughs> Ja. ja. <laughs> ik uh, kom bij je kijken en ik, uh, als ik mee mag op reis, dan hoor ik het ook heel graag. Oké, okay. doeg, dag Angelique. Gaan we naar, uh, uh, even kijken hoor, maar, geloof ik. Hallo, goedemorgen ja. Hallo, goeiedag, meneer Rijsma. Ja. We hebben het over een bucketlist. Wat, uh, wat staat erop, wat moet erbij? Dat, nou, ik, uh, ik wil graag, voordat ik uh, de pijp uitga, mm -hmm. uh, wil ik het graag meemaken dat er een uh, kabinet komt onder leiding van premier Roemer, mm -hmm. waarbij de SP de leidende partij wordt... Uh, waarbij een, uh, een programma wordt uitgevoerd waarbij links Nederland zijn vingers kan aflikken. Aha, jij wilde dus eigenlijk uh, uh, voordat je gaat overlijden, en het hopelijk duurt het nog ontzettend lang, maar voordat het toch gaat gebeuren, onvermijdelijk op een gegeven moment, een links kabinet. Een echt links kabinet. Een links-links kabinet. Wat, dus, wat Emiel gisteren zei. Dus ja. links is, ook, is dan ook links. Ja, ja. En wat, dus? en wat zou er dan, hè, stel je, je zou drie dingen mogen uitzoeken... wat zou er dan absoluut moeten gaan veranderen in het land? In ieder geval het uh, te terugdraaien als het kan helemaal... Van de, van de vercommercialisering van de gezondheidszorg. Oh ja, dus geen enkele marktwerking meer in de gezondheidszorg. Geen enkele marktwerking in de gezondheidszorg. Oké. Okay. Uh, terug, uh, terug naar de basis. Dat was... waarvoor de gezondheidszorg bedoeld is... Ja. En, en de gezondheidszorg voor de mensen, niet voor de managers. Ik las uh, in de krant, afgelopen uh, gisteren was dat, afgelopen zaterdag... ...las ik uh, van een arts, ik weet zijn naam niet meer zo goed... ...maar die, die zei eigenlijk, ja, uh, mensen gaan eigenlijk uh, te laat dood... ...om het zo maar even plat te zeggen. Uh, uh, want mensen worden steeds ouder en ouder en hij zei van ja is het eigenlijk wel zo verstandig en kost het niet veel te veel geld... als we mensen die al heel erg op leeftijd zijn... Uh, en, en die eigenlijk een levensverwachting hebben die niet zo heel lang meer is... om die dan ook nog een enorm dure, zware behandeling voor een of andere ziekte te geven. Maar dat is een afgeleide. Ja? Dat is, niet, dat is een afgeleide. Dat is niet, dat is niet eigenlijk de, niet dezelfde discussie nee, van marktwerking is, in, de, in de zorg. Uh, nou kijk, dat is weer nou typisch zo'n... Zo zo'n uh, onderwerp voor de pers. Ja. Die, die springen daarop als uh, springhalen als op, een, op een veld met ja. uh, tarwezen. Met, met, met ja, dat vinden wij spannend, dat soort dingen inderdaad. En het tweede, dat is um, als de sodemieter invoeren... Het, uh, uh, het, dat afschaffen van die hypotheekrenteaftrek voor... Um, voor hypotheken boven de 350.000 ton. Ja. Of 350.000 euro. Mm -hmm. uh, want als je dat kan betalen, dan kun je best gewoon je hypotheekrente aflossen. Oké, okay, dus als je stel je hebt een huis van meer dan 350.000 euro, dan hoef je geen hypotheekrente dat af te lossen. Dat hoeft nog niet eens een huis te zijn. Dat, uh, dat kan van alles zijn. Maar ja. dat, ik bedoel, uh, we, we hebben natuurlijk de, de, de tijd gehad dat het. Uh, dat hemel uh, hoog jougen, dat iedereen maar. Uh, Um, en de banken hebben daar natuurlijk ook uh, aan meegedaan, want dat is mijn, mijn uh, ook een punt. Um, het punt. Het onder, uh, onder curatelen stellen um, op een bepaalde manier van de banken. Oké, okay, dus dat de banken eigenlijk onder de staat vallen, uh, moet ik het zo zien? Dat zou, uh, dat zou dus een, uh, voor een deel. Oké. Okay. Kijk, uh, banken moeten natuurlijk wel doen uh, waar ze ooit voor bedoeld zijn. En, het is en, en iedereen wil het, hè? dat is zo raar. Iedereen staat te, te, te, te roepen dat dat, goed, dat, dat moet. Mm -hmm. Maar iedereen stemt op een partij die dat eigenlijk niet wil. Ja. Maar ja, er zijn toch ook wel mensen die, die zeggen van... nou, voor mij hoeft dat niet zo. Uh, ik, ik hou juist heel erg van marktwerking en ook in, uh, in de bankenwereld. Ja, maar ik hou daar niet van. En, <lacht> nee. ik heb al, en ik heb nu al anderhalf jaar moeten toezien... dat er een uh, programma werd uitgevoerd waarbij... Uh, uh, onze vriend Rutte vertelde dat rechts Nederlandse vingers daarbij kon aflikken. Mm -hmm. En dat, he, dat heb ik ook maar te accepteren. Dus, dus voordat het is zover is, premier Roemer en een echt links kabinet. Zet ik op en de bucketlist. een echt links kabinet, ja. Een echt links kabinet. Staat genoteerd, uh, Dankjewel. Oké, okay. Tot ziens, ja. Dag. Uh, wat staat er op jouw bucketlist? Ik wil het graag van je weten. Laat het even weten via 0800-1121, wel leuk, uh, je kunt natuurlijk ook allemaal sites vinden op internet die daarmee te maken hebben met bucketlist. Bijvoorbeeld bucketlist.net. Uh, een bucket schrijf je dan natuurlijk met CK. Nou, wat, wat, wat willen mensen dan doen? Nou, bijvoorbeeld uh, sowieso een het verschil maken in op zijn minst het leven van één persoon, zegt die man. En uh, iemand anders zegt: uh, uh, Watch the ball drop in New York. Ja, ik weet niet precies want dat zal iets Amerikaans zijn. Volgens mij is dat met honkbal te maken of zo. Willen mensen dan graag doen. Uh, ah, iemand wil vrijwilliger worden in een derde wereldland. <laughs> iemand anders wil graag in zo'n hele grote hamsterbal uh, de ov oceaan over. <laughs> dus dat je dan de oceaan over kan lopen. Uh, en iemand anders wil een leven redden graag nog. En nog iemand anders wil de Niagara Falls zien... Ja, hier wil iemand graag plassen in elke zee die er maar is. Wat staat er op jouw bucketlist? Laat het weten. 0800-1121. Gaan we naar mevrouw Meijer. Goedemorgen mevrouw Meijer. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ik zou graag een, uh, een groot huis kopen van drie of vier etages En dan uh, met de familie... Dus naast de familie, dus kinderen, kleinkinderen enzovoort. En uh, daar zou ik in willen gaan wonen. Met z'n allen? Met z'n allen. Ah. En dan maar wel iedereen zijn eigen appartement. Ja, precies. Dus uh, dat moet een enorm huis worden natuurlijk. Ja. Nou, want hoeveel mensen zijn dat ongeveer? Uh, ongeveer twintig. Ongeveer twintig. Met 20. kinderen enzo. Ja, ja. Dus dat is, in de, nou, dat is nogal een huis. Waar moet het huis komen te staan? Uh, aan de rand van het Vondelpark. Oh, wat een, dat is toch al een droom dit, hoor. Ja, echt wel. <laughs> waar, waar, waarom wilt u dat zo graag? Waarom zou dat mooi zijn? Nou, um, het is zo natuurlijk dat ieder gezin heeft wel eens wat. En er zijn zieken, soms zieken, uh, soms, mensen die heel hard werken, allebei. En daar zijn de kinderen van in het kerst. Nou, dat hoeft dus allemaal niet. Nee, want iedereen kan dan op elkaar passen eigenlijk natuurlijk. Ja, je, je bent er voor iedereen, ja. niet, uh, niet oma die daar van alles moet doen en uh, oma die nou, daar daarvoor moet zorgen en opvangen en weet ik veel. Mm -hmm. Nee, je bent met z'n allen. Dat is eigenlijk een soort, uh, een soort woongroep, hè? Wat mensen, dat doen sommige mensen natuurlijk wel. Die, die, ja. die, die houden niet van alleen wonen en besluiten gewoon om met een groep in één huis te gaan wonen of in een, bepaalde, een bepaald hofje of zo. Ja, dat nee. hoor je wel eens. Ja, ik, ik, vind, ik, ik vind dus dat, uh, dat de hele familie kan bij elkaar wonen. Natuurlijk heb je wel eens ruzies of uh, nou ja, andere zorgen, maar dan vind ik dat je die uh, één keer in de maand in die grote huiskamer met een opperhaard uh, enzovoort moet kunnen bespreken. Yeah. Dus gewoon dan uh, als een soort van familieberaad bij elkaar, eens in de een oh, maand. Ja. Ja. Even, even alle zorgen en even alle frustraties eruit, die er ongetwijfeld gaan ja. komen. Dat kan natuurlijk niet anders. En, ja. dan, en dan, gewoon, uh, dan is het uitgepraat en dan weer een maand uh, mooi leven met elkaar. Ja, dan ga je dus verder, ja. En, ja. en, en vooral ook uh, wat voor mij uh, als hoofddoel uh, is, dat is vooral eerlijkheid en openheid. Hmm. En, dat en, is weer... Ja. ja, en zou de, zou, de, zou de rest van de familie dat ook willen? Of, uh, of bent u de enige ja, hierin? Ja, ja, ja, ja. wel, ja? Ja, want we wonen allemaal in de rond in Amsterdam. En uh, dan is het van, goh, die heb ik al een tijdje niet gezien. Ja, maar die is druk en dat soort dingen. Uh, uh, uh, uh, mijn kinderen en de familie is eigenlijk uh, heel erg bij, niet Ze komen niet voortdurend op officiën bij elkaar. Nee. Maar uh, ze willen een goed contact. Ja, en, en, en komt het wel eens, is het wel eens stiekem ten sprake gekomen, gewoon op een verjaardag ja, of zo. Ja. Dat, en ja. dat je, te, nou als we dat nog ooit een keertje voor elkaar kunnen krijgen. Ja, dat is te sprake gekomen. <laughs> en, en is het. Ja? ja? Nee, ga verder. Eigenlijk willen ze dat allemaal wel. Nou, dan, dan, want ik, ik, ik moest er eerst een beetje om lachen, omdat ik dacht van ja, een huis met 20 appartementen in Amsterdam, dat is nogal wat. Maar ja, nee, als je het. Krijg ik 20 appartementen natuurlijk. Oh nee, zitten natuurlijk kleinkinderen en zo, die wonen natuurlijk bij de ouders inderdaad, dat is ook logisch. Ja, ja, ja. ja. Maar, ja. Dan, maar dan op zich, als iedereen het wil en iedereen ook uh, daaraan meebetaalt, is dat nog ja. wel een droom wat wel te verwezenlijken kan zijn. Ja, als ik, mocht ik de staatsloterij hm. winnen. Of die andere loterij, ja, dan uh, ga ik uh, zeker op zoek. Of ik laat het zelf bouwen. Ja, gewoon een stukje land lopen. Er is ja. nogal wel plek daar midden in het vondelbak. Dus dat, ja, uh, dat zou mooi zijn, hè? Als dat zo ja. zou komen. Ja, oh, dat ja. lijkt me zo heerlijk, ja. echt waar. Heeft u een grote, grote familie? Was dat altijd al met een? Want ik zit een beetje te kijken waar het dan vandaan kan komen, hè? Zoiets. Uh, ja, de, nee, we zijn, uh, ja, we zijn, ja, we zijn met z'n twintig, hè? Van mij af. Dus het begint bij mij, en dan vier kinderen, enzovoort, enzovoort. Oké. Okay. Dus altijd al een, een, een redelijk groot gezin gehad. Vier kinderen is toch wel redelijk groot. Ja. Uh, ja. ja. ja. En, en, dus, en we zijn gisteren namelijk uh, naar mijn achterkleinkinderen geweest, twee jongens. En dan hadden we dus een feest, waren jaren, toen we zeven geworden. Mm -hmm. Nou, het was een enorm feest. <laughs> ja. En dan denkt u van, nou, als u dat feest heeft, dan denkt u van, nou, dit zouden we eigenlijk wel elke dag kunnen hebben. Ja. Ga ja. mee, weet nou je wel. Laat de hele business staan en ga mee, we doen het opnieuw. Ja, nou ik denk, ja. waarom, waarom eigenlijk niet, hè? Als, je, als u het zo over heeft, denk ik van ja. Er is niet ja. echt een reden om het niet te doen. Nee, precies. Ik zal voor u duimen, misschien, uh, ja. misschien dat het er ja. ooit nog van ja. komt. Ik speel in twee loodrijen, dus Nee. Je hebt meer kans dan ik, want ik speel er geen enkele. Nee. Dus, uh, wat dat betreft nee. moet het goed komen. Je moet niet zeggen, ik heb het weer niet gewonnen, maar nee. Nee, het kan altijd kan het natuurlijk. Ja. Succes! Ja, dank je. Ben Het thuis. Tot ziens, hè. Dag, dag. dag. BNN. BNN. BNN. 4-7, Luke Wat wil jij graag nog doen uh, voordat je overlijdt? Dat is de vraag van deze nacht 080121 121, -0800 -121. Nou, Op mijn bucketlist zat sowieso om gewoon een keer een uh, paar maanden helemaal vrij te nemen en de hele wereld gewoon over te reizen. Want ik heb eigenlijk nog vrij weinig van de wereld te zien. En ja, ik wil gewoon alles zien. Nog Azië, Amerika, maakt niet uit. Ik wil het allemaal gewoon nog een keer zien. Ja, ik wil een uh, reis naar China maken om uh, daar de cultuur. Uh te bekijken en uh, ja, reuzenpandas daar ben ik heel blij mee. <laughs> en waarom specifiek China? Ja, omdat ik de cultuur heel leuk uh, vind of lijk en uh, reuzenpandas daar uh, houd ik heel veel van. Zeg maar. Nou, wat ik ooit nog eens zou willen doen, is denk ik je ziet wel van die hele mooie posters met een heel mooi landschap, nou ja, landschap een heel mooi strand en daarachter een mooie een mooi bos. Ja, ik zou ooit nog wel eens eigenlijk naar zo'n plek heen willen en er gewoon eigenlijk in mijn eentje, een gitaartje erbij en gewoon. Een weekje, gewoon heerlijk in mijn eentje. gewoon Lekker, ja, chillen eigenlijk. Walvis kijken, naar Parijs gaan. Naar het vliegveld gaan en dan gewoon de eerste vlucht die je kan vinden. Gewoon random, gewoon uitgekozen vlucht. Die pakken en maakt niet uit wat naartoe gaat. Safari in Afrika. <laughs> Ride a mechanical bull staat hier op internet. Dus uh, op zo'n stieren zitten. Grand Canyon bezoeken. Leren om te surfen, naar Ierland toe gaan, parasailing. Nou dat soort dingen allemaal kan allemaal op een bucketlist staan. Laat het weten, wat staat er op jouw bucketlist? 0800 1121. 0800 1121. Dit is een heel leuk liedje van Regina Spector. Don't leave me. Down Bowery, they lose their ball eyes and stumbling through the street, they say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 De pa van Regina Spector hier op Radio 147. Heel leuk liedje is dat. Ik heb uh, een paar weken geleden een boek gelezen. Dat heette uh, De man van 100 jaar die uit het raam klom en verdween. Mocht je nog ooit een keer een mooi boek willen lezen... dan uh, is dat echt zeker een aanrader. En dat gaat wel een beetje over bucketlisten. Nou, het is een soort combinatie tussen... Uh, nou, het is eigenlijk een soort een Forrest Gump-achtig verhaal met een hele oude man uit Zweden. En die doet eigenlijk alleen maar wat in hem opkomt. Het is echt fantastisch. Het is echt super grappig. En uh, zo door, uh, door het boek heen blijkt dat hij eigenlijk uh, ja, de ontdekker is geweest... van bijvoorbeeld de kernbom en zo en dat soort dingen. Het is, een beetje, het is soms ook wel een beetje een, een gruwelijk verhaal. Het is een soort gruwelijke Forrest Gump. Maar uh, die man die heeft ook allemaal dromen en wensen. En die, uh, die gaat gewoon dingen doen. Als hij denkt, van nou ik wil dat doen, ik wil graag, uh, ik wil graag uh, tien jaar op een eiland wonen... dan gaat hij tien jaar op een eiland wonen. En dan denk ik wel eens van ja, zou dat nou echt kunnen? Zoiets hè, dat je je eigen bucketlist creëert en dat, dat je het gewoon uit gaat voeren? Of is dat iets wat alleen maar in, uh, in films voorkomt? Hè? En wat, ja, wat eigenlijk gewoon niet kan, omdat het gewoon... Ja, je moet toch ook je geld verdienen en uh, moet er moet toch brood op de plank komen. En je hebt een uh, vrouw en kinderen of een man en kinderen. En ja, daar moet ook allemaal voor gezorgd worden en zo. En, of kan je gewoon je bucketlist samenstellen en denken van... weet je wat, ik ga het gewoon doen. Ik ga gewoon uh, leren om te surfen. En ik ga naar, uh, naar Ierland, staat hier ook op de bucketlist. En uh, nou Parasiling, die had ik al genoemd natuurlijk. Hè. Kijk, wat staat nog meer? Gitaar leren spelen. 10 uh, kilometer lopen, hè, hardlopen naar Australië gaan. Mountainbiken, dat kun je nog wel een keertje doen. Oh, hier, handgebaren leren, hè, dat je met dove mensen kunt praten. <laughs> Iemand wil gekust worden in de stromende regen. Wat staat er op jouw bucketlist? Laat het weten via 0801-121, 0801 Aad, goedemorgen. Ah, Luc. Hey, Hé, <laughs> Hoe is het? Ja, joh. Hé, hey, je was weer vakantie, hè? Ja. Ja, je bent mijn vader zo, dat weet je. Hoe ja, was je vakantie? Nou, dat was eigenlijk wel lekker, ja. Ik heb, uh, nou, ik heb eigenlijk niks gedaan. Dan was je in Spanje in Frankrijk? Nee, nee, nergens. Ik ben gewoon thuisgebleven. Ja, ik dacht, het is crisis. Uh, no way dat ik op vakantie ga. Dan nou betaal ik daar belofties <laughs> in ja Nee, ik ben gewoon thuis. En het was best wel... Uh, ja, nou, god, ja, de eerste week moet je dan klusjes doen, hè. De mm. trap schilderen en dat soort oh, zaken. Ja, ja, ja, ja, ja. En daarna werd het wel uh, werd het lekker weer. dus ja dan, Toen dachten we, van ja we kunnen wel gaan, maar het is hier heerlijk weer. Dus waarom zou je dat doen? Nou, ik ben wel blij dat je er weer terug bent. Ik ook, hoor. Ik, ook. ik denk, ik wil je vroeger slapen, want, uh, maar het is morgen slecht weer. Ik ja. was plan om de te gaan kijken. Maar... Ja. Ik, had, ik had het wel eens zien, maar ja. En je wordt ouder en dan gaat het niet zo makkelijk meer hè? Nee, wel, noem, noem maar eens één. Een. wat staat er wat staat nou, op je wenslijst? Nou, ik maar de twee hoofdpunten. Ik heb in mijn leven lang heb ik een sport gedaan. ik heb 35 jaar gevoetbald. Mm -hmm. Ik heb een, een aantal jaren gefloten door de KNVB. En de laatste 30 jaar heb ik als, uh, een paar jaar gevergeerd in de honkbal, in de baseball. Ja. En mijn, mijn droom was altijd... Maar dat was een, uh, nog een, uh, ja, een wens van mij, waar ik niet wist dat het onmogelijk was, door Amerikaanse vrienden, die ook in Nederland uh, ja, hier uh, vrienden van me waren. Ja. Dat, uh, ik wilde ze graag... Uh, uh, ik, ik was goed. Maar ik wilde ze graag in Amerika. En dan meet jullie zo'n wedstrijd leiding. Gewoon echt een... De, de, zeg maar, het hoogste niveau is dat toch? Ja, ja, ja. Het, Maar dat zijn beroepen allemaal. En dan moet je Amerikaan wezen. Oh, echt waar? Ja. Oh. En dat had ik met mijn grote vriend, nou, leermeester, die, die uh, André Prins willen doen. <laughs> dat heb ik verder best wel ook mee gedaan, maar goed. En ik had altijd nog al een keertje live op te treden met een band. weer. <laughs> gewoon ook echt, ook op een podium. Ja, uiteraard. Ja, ja nee, dat, dat is ook een stomme vraag ook. Maar ook gewoon ja. voor, voor, voor veel mensen. En, uh... Een rockband, ik heb altijd gitaar gespeeld. En ja. Dat ja. Steeds. ja. Nou ja, dat lijkt me kikken, maar ja, Joost, je oude Lou, ben. Ja. Nou ja. Gaat het is allemaal niet zo makkelijk meer. <laughs> <ik ben> ja, haat, <laughs> nou ja, moet je luisteren. De, de, op zich is, kijk, de, de Major League fluiten. Ik, ik, ik, ik wil, ik, dat er gaat niet. wordt niet, niet gefloten. De, uh, uh, Oh ja, ja nee, wordt niet, niet gefloten. Er wordt gekoold, zei <laughs> dat. Gekoold, geroepen. Dat, de bella zegt de geroepen. <laughs> ik heb er niet zo heel veel verstand van. Maar goed, ik, ik, ik wil niet je droom verpulveren, maar dat gaat niet meer gebeuren, vermoed ik zo. Nee, jammer genoeg niet. Laat nee, nee, nee, het maar een wenstje, weet je weet zo. Ik denk, nou, ik ga toch reageren. Ja. Ja, ja, gelijk heb je. Maar op een, uh, ja, met een band spelen, dat is nog iets. Ja, dat, dat... Dat kan nog wel, toch? Dat is niet iets onmogelijks. Ja, maar daar heb er wel achterstand voor opgelopen, joh. Oh, ja. Dan moet je al die jaren moet je dat constant uh, beter geweest zijn... en de, de, de juiste ja, mensen om je heen hebben. Mm. Je moet een beetje geluk hebben en... Uh, ja, ja goed. Ja, het, het klinkt altijd zo makkelijk, hè? Want dan kijk je wel eens naar die tv-programma's... waar mensen dan in, uh, in drie seconden ineens een ster zijn. Ook voor drie seconden maar. Maar ja, dan denk je van, God, ja, als, als die het kan, dan kan ik het ook wel. Maar zo, ja. zo werkt het natuurlijk niet. Je moet nee, wel jarenlang uh, oefenen en, uh, en, uh, en keihard voor werken. Ja, en op de tv dat dan doen ze op de playback, hè? <laughs> dat Er wordt niet echt gezongen en gespeeld, Ja, ik, bij Idols en zo, een X Factor en The Voice, dat wordt natuurlijk nog wel echt gezongen. Maar dat, dat is ook, ja, dat wordt natuurlijk ook een beetje ingedrukt qua processing en zo, en weet ik veel wat qua geluid en, uh, ja. Maar ik ga er ik, ik nou wel graag kijken naar Hongbol. Ja? Maar ja, het is morgen regenachtig weer een koud, dus. Je... Ja, het wordt, het wordt, het wordt de, de slechtste zomerdag, de koudste zomerdag in 40 jaar. Ja, ik weet het is weet. toch niet normaal? Nee. Ja, ik heb er echt geen zin in. Ik, vind, ik vond het zo lekker dat lekkere weer van een paar weken terug. Ja, want kijk, hondbol is een zomersport, hè? Ja, ja. En voetbal is een wintersport. Ja, nou ja, honkbal ja, ja, kun je niet echt doen in de regen, toch? Dat is niet echt leuk. Nee, niet als het begint. Maar als het een beetje regent, dan wordt er omgespeeld. Maar ja, precies. Maar als het, begint, als het al regent, dan wordt er dus gewacht tot het ophoudt en nou ja, dan wordt het uitgesteld. Ja. Wie is je favoriete club uit, uh, uit de Major League? Oh, dat is altijd zijn het, uh, de, de, de, de, de Yankees geweest. Oké. Okay. Noem je Yankees. Ja. Weet je waar de naam vandaan komt, want jij heet ook een Yankees-stadion hè? Ja. Weet je waar dat vandaan komt? Nee. Yankees. Nee. Dat betekent John en Kees. Echt waar? Ze ja, ze spreken de Engelsen dat uit. John en Kees. Yankees. Ja, want he wij hebben toch Amerika ontdekt toen? Ja. Nou, en daar komt John en Kees, Yankees. Oh. Dus, is dan, is, idee? dus dan is Jan, Kees de Jager, is Yankees uh, de Hunter. Ja, zoiets, ja. Maar dat is niet mijn favoriete politieke hoor. Het is een scheldwoord, zie ik hier ook op internet. Nee, ze mag een scheldwoord. Ja. Zoals het Yankee-stadion, dat grote honkbalstadion En wat in New York speelt. Nou, dat is ja. die, een van de beste ploegen van, van heel Amerika. Besteed. Misschien meer een soort geuze, geuzennaam is het dan, hè? Dat ja, je, maar dat je af dus en denken dat wel, maar het betekent gewoon Jan en Kees. Ja, ja, grappig. Wist ik niet. Nou, nee, die hebben het verleerd <laughs> <avond, laughs> ja, maar Precies. Hé Aad, ik spreek je later weer. Oké. Okay, oh, tot hey, ja, Slaap lekker zo. Hoi, Wat staat er op jouw bucketlist? Ik wil het graag van je weten. 08011210801121. 121 Wat wil je nog een keer doen? Ik zou ga heel graag nog een keer willen skydiven. Ja, gewoon uit het vliegtuig gewoon. Of indoor. Ik vind het allemaal uh, helemaal tof. Maar dat is best wel makkelijk, toch? Indoor. Dat kun je gewoon doen, toch? Ja, dat kan wel, ja. Maar ik heb er nooit echt gezien waar het kan. En ik heb er niet dus echt... Ik weet niet. Ik heb er niet echt veel behoefte aan nu. Maar je ziet het toch wel gebeuren binnen nu en niet al te lang. Ja, ik hoop het wel in ieder geval. Als iemand het voor me sponsort dan wel. En wat lijkt je zo leuk aan? Gewoon het gevoel dat je gewoon heel vrij bent. Ja, dat is wel leuk. Um, nou, ik zou graag wel een date willen hebben met Neil Patrick Harris... Waarom? Uh, ja, hij, hij is mijn perfecte man, denk ik. Maar hij is homo, dat is wel een beetje jonger. Ja, springen. En waarom? Uh, omdat het, uh, ik hou erg van benchjumpen, vaak gedaan. Alleen uh, dan zit je niet aan het kort. dus dan is het nog vrij. Wat wil jij graag doen? 0800-121. Wat staat er op je bucketlist? Met een uh, hete luchtballon vliegen. Dat uh, valt te doen hoor. Een tatoeage nemen, dat is ook nog wel, dat Moet je versparen, maar dan kan dat wel hoor. Uh, leren om salsa te dansen. Nou, dan moet je even Saruida eigenlijk bellen, want die kan dat. Naar Nieuw-Zeeland gaan. wildwater rafting, Ziplining. Oh ja, dat, is, uh, dat kun je dan doen in, uh, in, uh, in Azië. Daar heb je van die enorme, uh, enorme uh, gebieden. Waar dan van die, van, van, zitten van die grote uh, uh, heuvels en bergen. En daar zitten dan zo'n valleien. En dan kun je van de ene met een lijn... En dan hou je je vast en dan zit je wat je ingeleid. En dan ga je van de ene kant naar de andere kant. Wel een kilometer lang. En dan ga je het zo, zo er doorheen. Een vriend van mij heeft het er gegaan. Die was heel, uh, vond het echt te gek. Uh, met een cruise mee... Dat begrijp ik niet zo goed als mensen dat willen. Zwemmen met dolfijnen, is ook een uh, wens van, uh, van veel mensen, wat veel mensen willen doen. Even kijken of ik nog een aantal kan vinden. Uh, laat het maar weten hoor, via de Twitter ook. Twitter.com/slash Luc. Wat zou jij graag willen doen? Hier dansen met Duitse zegt Dennis. Dan <laughs> ja, bedoelt die Duitse cruise mee, waarschijnlijk. Even kijken hoor. Kirgisistan wil iemand bezoeken. En, uh, nog een uh, taal leren. Uh, is dat ook op de bucketlist van iemand? Uh, <laughs> Iemand wil net doen alsof hij alleen maar Frans spreekt. Dus het is niet dat hij Frans wil spreken, maar hij wil echt alleen, gewoon net doen alsof. Wat staat er op jouw bucketlist? 0800-1121, 0800-1121. Timo, goedemorgen. Ja, goedemorgen Luc. Hey, Goedendag. Hey, welkom terug. Dankjewel. <laughs> ik heb je stiekem toch wel een beetje gemist. Ah, dat vind ik fijn. Dat vind ik mooi om te horen. Dat vind ik leuk. Ja. Wat, wat, wat zou jij graag op jouw to-do-lijst willen zetten? Nou, ik had het een hele grote, maar de redactie vond hem iets te groot. Oh. <laughs> wat was het? Ah, vertel hem toch maar. Wat is die hele grote? Ja, ik zou graag uh, het kapitalisme, ja. wat op zich toch wel min of meer het beste systeem is, democratie gezien, ja. zou ik graag in... In de balans willen brengen met de realiteit? Oh, dat is toch helemaal niet te groot? Oh, nou, <laughs> ja, goed, ik, dat vond zij wel. <laughs> ja, maar natuurlijk dat is, is dat gigantisch. <laughs> Je dacht van. Maar jij, jij wil eigenlijk ervoor zorgen dat er eigenlijk dat alle systemen die er zijn, hè, communisme en dat soort zaken en zo, dat dat weg is, maar dat iedereen in balans is met het kapitalisme? Nee, dat het kapitalisme in balans, in, in balans is met de realiteit. Dus dat, dat zeg maar ook. Dat alles, als je dan alles in geld wil uitdrukken, dat het ook alles in geld wordt uitgedrukt. Dus ook de, zeg maar, de basisbehoeften van de mensen als schoon water, uh, vervuiling, uh, opwarming van de aarde, etc. Ja. Dat gewoon alles wordt meegenomen. Dus dat je niet, zeg maar, alleen wat je kan berekenen meeneemt, maar ook wat je niet kan berekenen. Dus um, noem eens een voorbeeld. Kun je een voorbeeld noemen? Nou bijvoorbeeld, uh, als je puur economisch kijkt, heeft volgens mij het lijden van oudere mensen, of, of het wegkwijnen van oudere mensen, heeft volgens mij economisch gezien totaal geen impact. is voor het bruto nationaal product totaal niet relevant. Nee. Nou, en dat zou ik wel graag mee willen wegen. Dat moet er op een of andere manier gekwantificeerd worden. Ja, ja, want het klinkt op zich wel logisch. Je wil dus voor zorgen dat, dus, uh, dat alles wat we doen, dat dat, dat, dat uh, voordeel heeft. Ja, nou ja, goed, kapitalisme is nou eenmaal boven komen drijven. Het schijnt scrupeur te zijn ten opzichte van andere systemen. Mm -hmm. Ook wel licht agressief. Maar zeg maar de, de, de... Ja, hoe moet je dat zeggen? Hoe zeggen ze het nou ook alweer met uh, de, de... Ja, hoe zeg je het nou ook alweer? <laughs> Ik weet het ook niet precies. De uitwassen. De uitwassen van het kapitalisme, yeah. zeg maar. Ja. Yeah kan je gewoon incorporeren door het ook te kwantificeren. Ja, dus je wil het eigenlijk smaller maken, zo'n kabinet. Wat, wat, wat compacter en wat, wat overzichtelijker. Nou, gewoon dat, dat ook de dingen, zeg maar, die niet relevant zijn... voor individuele beslissingen, dat die ook worden meegenomen. Ja. Dus dat algemeen belang ook, m, m, ja, het, gewoon dat was over het, als het ware, wordt meegenomen. Ik zie René van de Regie, die kijkt, zei, ik zei het je toch? Dat het <lacht> maar goed, uh, toen vroeg ze van een alternatief wat wat realistischer was. Ja, doe do, do die maar. <lacht> en toen zei ik van, uh, weet je nog, de Commodore 64? Ja. Weet je dat de Commodore 64? Ja, ik heb, ik heb er, mijn, mijn, mijn, mijn, mijn ouders hadden een computer en dat was volgens mij een Commodore 64, maar ik ken, ik, ken het, ik ken het apparaat inderdaad. Nou, ik vond het heel prettig dat het besturingssysteem, wat toen nog heel klein was, want het was maar 64k adresseerbaar bereik, mm -hmm. 64 kilobyte, yeah. dat het besturingssysteem gewoon compleet in ROM was gevoerd, zodat je nooit last kan hebben van virussen en malware. Aha. En uh, sinds dat een beetje uit de kluit is gegroeid, omdat er allemaal leuke effectjes voor de massa in moesten. Yeah. Ja, is het ook, zeg maar, uh, sinds DOS als het ware, uh, Windows in uh, random access memory gekomen. En daardoor wordt het ook kwetsbaar voor virus en andere malware. Ja. En bovendien duurt het opstart een eeuwigheid. Ja, dat duurt het al Dus zo ik langer. heb ook geen computer meer inmiddels, want ik vind het allemaal veel te lastig. Echt waar? Want je klinkt alsof je er wel echt veel verstand van hebt. Ja, ik was wel verliefd op computers in het begin. Maar je hebt hem, je hebt hem weggedaan. Ja, ik begin er niet meer aan, want het systeembeheer, backup, het veiligstellen van je data, et et cetera, cetera, Dat is allemaal veel te veel werk. Ik ben de halve dag bezig met het uh, systeembeheer en dan de halve dag met de productie. Dus ja, dat schiet niet meer op. Ja, dacht... Als ik het niet voor 100 computers tegelijk kan doen, is systeembeheer gewoon niet meer efficiënt. Oké, okay, dus eigenlijk wil je terug naar de tijd zoals het was in, in, in, in nou niet naar die tijd, maar wel... Uh, na nou die computertijd, dat de computer sowieso virusvrij is altijd. Ja, en als je hem aanzet, dat hij ook gewoon gelijk aanvalt Ja, nou dat zou ik ook wel willen dus Gewoon een ultra thin client, zeg maar, en dan zoekt Google maar uit hoe ze met de harde schrijven en alles doen. <laughs> en dat ik gewoon, zeg maar, gewoon met mijn data bezig kan zijn. Ja. En dat ook niet op zo'n vuilverlicht scherm met zwarte letters, maar gewoon een zwart scherm met witte letters. Dat het ook een beetje rustig is voor je ogen. En van, wat mij betreft alleen tekstbeest. Want uh, al die plaatjes en filmpjes en geluidjes en bewegende dingetjes, ik word helemaal beschoffen van. <laughs> nou ja, het klinkt als, uh, want ik denk dat het meer mensen wel zoiets hebben van nou, uh, iets, uh, gewoon iets, iets, iets overzichtelijker en iets rustiger een computer vooral. Uh, gewoon een veilige, rustige computer. Ik denk ja. dat meer mensen dat willen. Yeah. Ja, Ze gaan ja. met die iPad al in de richting, maar ja. ik wacht gewoon op de Chromebook 4. Ja, gewoon. Nog, een, nog, nog, een, nog een jaartje of vijftien wachten en dan. Ja, eh, precies, nog, ja, dat, er... dat de klant weer centraal was, Precies, zeg maar. dan komt dat vanzelf weer terug. <laughs> Dankjewel, <laughs> Timo. Dag gedaan. Nui. Wat uh, staat er op jouw bucketlist? Het kan nog eventjes. 0801121. 0801121. Wat zou jij dolgraag nog eens een keertje willen doen? 0801121. Dit is een mooi plaatje.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 You know it's gone and been A lot of fun tonight While I kissed my baby And we put out the lights While I kissed my baby And we put out the lights While I kissed my baby ze is al heel wat jaren aan storm en talent en dit jaar is ze eindelijk eens een keertje aan het doorbreken. En er werd tijd ook zeg, Liz Green. Haar album heet ook oh, Devotion en dat is een heel mooi album. En dit is daarvan eigenlijk de eerste single. Midnight Blues. Uh, we hadden net uh, Timo en uh, die had, uh, had het over het kapitalisme en zo. Nou ja, goed, pff, hè. daarna zijn we gaan praten over computers. en uh, uh, uh, Computers die wel wat, wat simpeler zouden kunnen. En nu belt Jenny. Goedemorgen Jenny. Goedemorgen Luc. Jij hebt zo'n computer. Ja, in Doos nog. In Doos? Ja. Yeah. En dat is, een, dat is een Commodore 64 of is dat een, een, een, uh, een computer die, uh, die, die nieuw is? Een Commodore 64. Dus het toetsenbord en... Hoe heet het? Zat daar een beeld? En een soort de cassette recorder is het. Oh ja, ja, ja, ja. Alles zit er nog. Alles is in doos. Oké. Okay, en, uh, en, uh, en, en heb je daar zelf veel op gewerkt? Of, of was je niet zo van de computers? Nee, hij is nooit gebruikt. Oh, waarom dat dan niet? Nou, ik heb hem bij, bij een oudere vrouw die dus overleden was... Mm -hmm. Die ging vaak naar Rommelmarkt of weet ik veel wat, maar die had een hele grote verzameling. Ja. En ik heb het toen meegenomen. Jij dacht, uh, oh, dat is wel handig en uh, je mocht het meenemen, dus je hebt hem, je hebt hem meegenomen. Ja, je mocht, je mocht zelf uitzoeken wat je wil. Ja, maar. Ik heb ja. onder andere dat meegenomen. Nou, maar dat, dat, is, dat is nog best wel een mooi iets, want dat, uh, volgens mij zijn er mensen die daar, uh, die daar uh, best wel blij van worden, van zo'n oude computer die nog, die nog in de doos zit. Nou, als Timo hem wil hebben, mag hij hem hebben. Ja, hij mag hem hebben? Ja. Nou. Dat is toch ook aardig. Gewoon oh, zomaar. Ja. Oh, Nou, we zullen, dan ben ik het kwijt. Eh. <laughs> hij staat alleen maar in de weg, dat ding. <laughs> dan hoeven ze bij mij niet te komen graven <laughs> Nee, precies. Dat is ook wel beter inderdaad. Je moet niet al te veel rommel achterlaten. Ik hoorde dat Timo er een beetje verstand van heeft. Nou, dat volgens mij ook. Mooie ja. herinneringen. Ja, ja. Nou, uh, bij deze Timo, hij heeft het ongetwijfeld gehoord. Neem even contact op met, uh, met René van de regie en dan, uh, dan, uh, dan moet dat wel goed komen, denk ik. Ja, maar René heeft nou mijn nummer ook niet opgenomen, dus dan moet je hem weer terugzetten. Ja, ja, ik zet je zo even terug en dan kan ze even ja? je nummer opschrijven. En dan oh, okay. uh, kunnen we jullie misschien even in contact brengen, mocht, het, uh, mocht Timo hem willen. Oh, Oké. Okay. Dank! Zeg, bedankt. En nog een fijne nacht, hè? Zelfde. Goed, Doei. Doei. Tot zover uh, de bucketlist. Uh, um... Meteen uh, ah, ga ik straks vertellen. We hebben een, we hebben een hele speciale vier hele speciale zeven vandaag. Wat zou je graag willen doen? Dat was de vraag van deze nacht. Een vriendinnetje van mij is uh, laatst overleden en zij had altijd uh, op haar bucketlist staan dat ze nog heel graag een keer zelf een festival zou willen organiseren. Dus echt zelf de bands kiezen, zelf de plek kiezen waar het uh, gehouden wordt en zelf ook bepalen welke gasten er zou mogen komen en wat voor publiek erop afkomt. Nou, ze is dan overleden, dus ze kan het nu zelf niet meer waarmaken. Dus misschien uh, moet ik het dan maar in haar naam doen. Dat, uh, dat heb ik nog op mijn bucketlist. I don't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 So listen to a word I say, the screams are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 Safe of Monsters en Men Little Talks op Radio 1. Straks crack de playlist. Jeroen Elsof, commentator bij de NOS, hoor je zo meteen met zijn favoriete muziek. En daarna nog een uur, 4-7, en dan heet het vier feestje. We hebben allemaal toffe bands en singer songwriters, Pieter derks. is er, dus blijf erbij. B -M -M.